<تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allereerst excuses dat de les later begonnen is dan die gepland was. Maar door bepaalde redenen, inshallah, geoorloofde redenen zijn wat later gekomen. Zoals jullie alle weten bevinden we ons in belangrijke lessen over de drie fundamenten. En zoals reeds is vermeld is dat de schrijver zich heeft ingespant om ons zoveel mogelijk te informeren en zoveel belangrijke zaken die belangrijk zijn voor de moslim te kennen. En daarin bevinden wij zich vandaag in de messelen, in de zaak, nadat we weten... En het verplicht is om kennis te hebben. Dat Allah jou heeft geschapen, jou heeft voorzien. Een boodschapper tot ons heeft gestuurd. En niet ons aan ons lot heeft overgelaten. Zo dienen wij ook te weten. Dat Allah Ta'ala. La yarda an yushraka ma'ahu aha'adun fi ibaadati. Dat Allah niet tevreden mee is. Dat er naast Hem... ...deelgenoten worden toegekend. La muqarrab... ...wa la mursal. Deze aanbidding... ...mag... ...niet voor de engel zijn... ...een dichtbij... ...zijnde engel, bij Allah... ...nog... ...mag de aanbidding zijn... ...voor een profeet. Want Allah Ta'ala zegt... En de gebedsruimten, en de moskeeën, en de plaatsen waar het sujood wordt verricht, die behoren aan Allah. Kent hem dus geen deelgenoten daarin toe. Ahada, geen enkel deelgenoot. Niets. Of niemand. Vandaar dat hier met de inleiding te zien is. Ahad. Niemand. Het zijn melk. Of het zijn nabi Dat deze aanbidding alleen slechts voor wie moet zijn? Voor Allah Ta'ala. Zoals de profeet sallallahu alaihi wa sallam zegt in een hadith... ...die wordt overgeleverd op gezag van Abi Huraira, ...en die samengesteld is door imam Muslim... ...dat de profeet sallallahu alaihi wa sallam het volgende zei... ...innallaha yarda lakum thalatha wa yakrahu lakum thalatha... Waarlijk Allah is tevreden met drie zaken die jullie vervullen en hij is ontevreden en hij heeft afgeust voor drie en een van deze zaken die Allah lief heeft en deze zijn tevredenheid mee bereikt wordt is zoals de profeet sallallahu alaihi wa sallam zegt in deze hadith zelf <tieden> en en en hij is tevreden en tevreden voor jullie is dat jullie Hem alleen aanbidden en geen deelgenoten toekennen. En omdat de hadith mooi is, maken we het af. Dit behoort tot de tweede. De tweede in de hadith genoemd. Welke zaak houdt, van welke zaak houdt, van, houdt Allah van? Is dat jullie vasthouden aan het touw. Vastklempen aan het touw. En deze touw is zoals Allah Ta'ala zegt in een ayah in de Koran: En houdt jullie stevig allen vast aan het touw. Deze touw wordt mee bedoeld de Koran. En wordt ook mee bedoeld de sunnah van de profeet. De sunnah van de profeet. En dat jullie niet gaan splitsen en sectes gaan worden. En derde is dat de profeet Sallallahu alayhi wa sallam zegt. Want een aan sahu, men wallahullahu am rakoom. En dat jullie degene adviseren die het gezag over jullie hebben. Die het gezag over jullie hebben oftewel degene die bestuurders over jullie zijn. Het zijn leider of het zijn bevelhebber. Wat dienen we te doen? Hem adviseren. Voor degene die in staat is om te adviseren natuurlijk. En in de resterende hadith zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En Allah heeft de afgunst voor dat jullie bezighouden met kiel wa Hij heeft gezegd, die heeft gezegd. Ik heb gehoord, hij heeft gehoord. We hebben gehoord dat hij dat zei, we hebben gehoord dat hij dat zei. Kiel wa wat nu vooral heel erg aanwezig is. Hele gesprek. Ga maar erop na, zul je zien dat het vooral uit Qil lokaal bestaat. Geen hadith, geen ayah, geen goede mooie uitspraken van de vrome voorgangers, van de, van de metgezellen. Iets wat jou dichter bij Allah brengt. Nee, de meeste gezelschappen is als een toetje op de taart, zoals ze zeggen. Roddelen, praten over... ...over mensen... ...hij heeft gezegd... ...net als wat vrouwen... ...wat voorheen vroeger... Ik ...weet nog tien jaar geleden, vijf jaar geleden... ...als we iemand zagen... ...dat hij sprak over... ...ditjes en datjes... ...dan noemden wij hem... ...dat hij een vrouwgedrag heeft... ...zo was het, we waren gewoon... Yani, ...gewend... ...en nu is het een hit geworden... ...nu is het een standaard fenomeen geworden... Dat tijdens een gezelschap over zulke dingen wordt gesproken. Hij heeft gezegd, zij heeft gezegd, die heeft gezegd, uiteindelijk... Heeft... <coughs> Oké, okay, wat, wat hebben ze gezegd uiteindelijk? Iets nuttigs? <tied> nee, maar ik heb gehoord, hij heeft gezegd. Zijib. Zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, niet in een ander hadith, die wordt opgelegd door Imam Bukhari. lil mar'i kathibben en je bi kulli ma' yasma'a het is voor, voldoende als een leugen voor een moslim dat hij alles napraat wat hij hoort hij praat alles na hij neemt letterlijk alles in ontvangst hij neemt letterlijk alles in ontvangst wat hem wordt gezegd daarna zegt de profeet (sallallahu alayhi wa sallam wa iba'at al maal. Allah heeft ook een afgunst en hij houdt er niet van, wat? Geldverspilling. Je da'at al Op mij. Op mij, ik trakteer. Op mij, ik betaal. Schoenen 800, jassen duizenden. Petjes 400. Zo gaat het. Ik ben niet echt op de hoogte van al die dingen. Maar volgens mij, jullie kennen wel deze gebeuren. Je da'at al Verspillen van geld. Splinternieuw, velgen, deze velgen kosten... Duizenden omdat ze kleurtje geven. Dat is allemaal geldverspilling. Dat is allemaal geldverspilling. Mutsen van twee, drie, vier, vijfhonderd. Ja, kijk, vorige keer hadden we ook gezegd, op het moment dat iemand heel veel heeft. Maar hij werkt een maandje, zodat hij eigenlijk uh, ja, niet één paar schoenen koopt. Eén paar, dat is geldverspilling, dat is niet toegestaan. Allah ta'ala zegt: Wel dat die nee de enfou, lemmy srifu, wel lemmy apatoro. We gaan naar benedelijke, alwah En degene die uitgeven van datgene waar wij hun mee hebben voorzien, die niet te veel en die niet gierig zijn. Ze zoeken een balans, ze zoeken een middenweg. In El mobed degene die klakkeloos hun geld uitgeven en uitbesteden als verspilling, dat zijn de broeders van de Shayatin, van de duivels. Dat zijn een vers in de Koran. En we hebben ook gezegd, een paar keer al, de hadith hebben geciteerd, ge ge dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, La ya dus voorwaar, de dienaar zal op de dag des oordeels komen en hij zal worden gevraagd over vier. En één, hoe hij gekomen is aan zijn geld en waaraan heeft hij het uit Dus wanneer je iemand ziet dat hij zijn geld verspeelt, dan moet je hem adviseren. Dan moet je hem adviseren. En op al deze zaken die we nu hebben genoemd en als lering hebben genomen uit de hadith, is het natuurlijk de bedoeling dat we elkaar adviseren in het goede. En ook wat ketrateszuaiel is, het het veelvuldig onnodig vragen. Veelvuldig onnodig vragen. Want dat is wat de profeten voorheen. Hebben meegemaakt. En de reden was. Een van de redenen. De afgang van hun volken. Wakethra tuchtilaafihim. Ala ihim. Een van de redenen. Dat de volkeren voorheen. Werden vernietigd. Is dat ze heel veel van mening verschilden met de profeten. De profeet kwam met de openbaring. Ze zeiden maar waarom is dit zo? De profeet kwam met de openbaring. Ze zeiden maar waarom moet dit zo? Waarom moet het niet zo? Zoals nu ook de heden heden wat we meemaken mensen komen dat kan je lezen op voorras. dat mensen proberen te implementeren dus implementeren iets in bewerkstelling zetten of iets in praktijk brengen in jouw leven met gedachte goed dat dit goed is al gaat het ten koste van het geloof al gaat het ten koste van het geloof we moeten zorgen voor versoepeling. We moeten geen... Uh, we moeten een matige vorm van islam beleiden. Jullie zijn te extreem. Extreem is datgene wat onrecht genoemd wordt... Dat is extreem. Dat is niet toegestaan. Iemand onrecht aandoen. In zijn geld, in zijn rijkdom... In zijn eer... In zijn leven... Nou, dat is onrecht. Dat is niet toegestaan. Maar datgene wat de shari'a, dus de wetten van Allah, voorschrijven, dat is rechtvaardigheid. Dus er moet duidelijke onderscheid worden gemaakt met dat we niet kunnen zeggen... wij kunnen het geloof op onze manier praktiseren, want de profeet leeft niet met ons nu. Allah heeft geweten en Allah weet dat deze dien tot het einde der tijden aanwezig zal zijn. Dus hij weet ook... wat de mensen nodig zullen hebben... tot het einde der tijden... om hun geloof te kunnen praktiseren. Een van de superieure zaken binnen de islam... is dat het volmaakt is... omdat het in elke situatie... in elke gemeenschap... in elke tijdbestemming... te uit te voeren is. Zegt Allah Ta'ala niet... Al-yawma kweltu lakum die nekom voorwaar vandaag heb ik jullie godsdienst vervolmaakt. Dus die godsdienst die in die tijd aanwezig was, is salih, is ook uit te voeren in onze tijd. Dus laat je niet misleiden, door mensen die vooral nu bepaalde emancipatie, bepaalde vrouwenrechten willen opeisen, door te zeggen dat het niet past in onze tijdperk. Het past in onze tijdperk. Alleen jij bent te zwak om het te volgen. Geef dat toe. Als je dat toegeeft. Dat je zegt ik ben zwak. Allah gaat jou in rang doen verheffen. Hij gaat ervoor zorgen. Dat het jou lukt. Om het te volgen. Zonder enige moeite. Maar wanneer mensen. oude billah hun hawa, Hun begeerte gaan volgen. En die op nummer 1 gaan zetten. Voor het volgen van het geloof. Dan ontstaan problemen. Hoe dan ook, deze hadith is een hele mooie hadith, die zeker te overpijnzen is, en overpijnzen valt. Voordat we verder gaan, Allah houdt ervan om drie dingen te doen, te vervullen als moslim, en drie niet. Wie herhaalt ze voor me? Degene die ze niet heeft opgeschreven. Dus iemand die niet heeft geschreven met pen en potlood, die wil ik dat het herhaalt voor me. Wat zijn ze? We hebben net zes zaken genoemd. Wie kan me deze snelle verhalen voordat we verder gaan. We kunnen verder gaan praten. Uurtje weer is over. Maar als we niks van opsteken heeft het genut. Dus degene die geen schriften hadden. mashallah Allah, Ik neem aan dat ze gewoon hun hift is. Dus memorisatie van hun is op hoog niveau. Dat het voor hun niet nodig is. De profeet sallallahu alaihi wa sallam, Wanneer hij spreekt. Wanneer hij sprak. Hoe waren de metgezellen in het noteren van zijn Overleveringen. Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr. Was een metgezel. Die alles opschreef wat de profeet zei. Alles. Hij weet dat er bepaalde dingen zijn. Die hij gaat vergeten. Maar datgene wat opgeschreven is. Dat zal bijblijven. Allah Ta'ala zegt. Ik raar bismi rabbike al insana min alaq. Ik Hoe gaat het vers verder? De surah. Alladhi degene die heeft onderwezen met de pen. De pen is de grootste wapen. De pen. Alladhi allam bilqalam. Imam Sa'di zegt in zijn tafsir: Hij zegt, de pen is de grootste wapen die een moslim heeft. Waarom? Met de pen is de kennis tot ons bewaard gebleven. Zonder de pen, als we dat niet hadden, zouden wij nu deze boeken en de kennis hebben? Nee. Dus alhamdulillah, ik neem aan, degene die niet heeft geschreven, die kan voor ons herhalen. Minimaal drie. In Allah, yarda, alekum stelat. Allah is tevreden met jullie over drie zaken. Wat zijn die drie? Die drie, waar Allah niet van Ja, maar doe, doe maar de helft. Jij doet de helft, iemand nog maakt helpt jou met de helft. De overige helft. Wat zijn ze? Veel onnodige vragen Dat behoort tot de. Oké, okay. onnodige vraag stellen. Geld verspillen. Geld verspillen, En wat uh, hij en zij zeiden? Roddelen. soort van roddelen. Hij heeft gezegd, dit heeft gezegd, die heeft gezegd. Goed zo. En wat zijn die drie waar Allah van houdt en hij beveelt ons om deze te vervullen? Je hebt drie, dat is goed. Dat is goed. Wie kan voor mij die andere drie? Nee, nee, drie. Je bent jij niet geschreven. Ik neem al je kinderen allemaal. De Profeet sallam, is de hadith van hem. Dat betekent dat wij, uh, let waarop, als iemand tegen jou zegt: Ik heb het belangrijkste te melden. Dan ga je er alles aan doen om te noteren. Dan ga je er alles aan doen om het volgende keer, wanneer hij je vraagt. Ja, niet iemand met functie. Als hij in het openbaar vraagt: van: Hé hey jongens, wie kan voor mij dit? Je zal blij zijn als jij degene bent die dat kan herhalen. Waarom? Als dit in het wereldse is, hoe zit het dan met de profeet en zijn hadith? En natuurlijk, we hebben nu geen tijd om de adab en de manieren van hoe de vrome voorgangers omgingen met de hadith van de profeet, sallallahu sallam. Hoe dan ook? Wat zijn ze? Wat zijn die drie? Twee. Ja, twee. Adviseren van de leiders. Twee. Vlucht van aanbidding. Alleen aan Allah, zullen we Mm -hmm. En natuurlijk, datgene wat we eigenlijk behandelen, daar gaat het om, de les, is en ook geen deelgenoot aan het toekennen. Je zei alleen, hem alleen aan bidden. Maar waar is de andere gedeelte? Daar gaat de les dus juist ja, over. En wat is de derde? Kan je dat maken of wist jij ook precies die twee? Sorry? Geen deelgenoot aan toekennen. Die is al gezegd. Achsen. Dus het vasthouden aan de touw van Allah ta'ala en niet splitsen en secten worden. Als we het hebben over shirk, shirk. Vaak horen we het of we weten het. En de ernst van de zaak, of we hebben het alleen gehoord, of we hebben het ooit geleerd, maar shirk zelf op zich, wat is een shirk? Shirk is de grootste en de slechtste daad die iemand in zijn leven kan. Begaan. Allah Ta'ala. Is degene die alles vergeeft. Behalve een shirk. Wanneer iemand daarop sterft. Alles vergeeft hij. Alles. Alles. Overspel, ontucht, moord. Alles. Behalve één zonde. Die vergeeft hij niet. Als je daarop sterft. Allah Ta'ala zegt: In Allah, لا يغفر an yushrak bihi, wa يغفر ما دون alim en yesha. Allah vergeeft niet dat er deelgenoten aan hem worden toegekend. We gaan uitleggen wat, wat betekent deelgenoten toekennen enzovoort. Maar eerst de inleiding, introductie tot shirk. Wat is shirk en waarom? Kijk, de islam heel streng. Tegen een shirk. En waarom is het zo dat deze daad. De meest gehate daad bij Allah is. En de meest afschuwelijke daad. Die iemand kan verrichten. Ook zegt de profeet. Sallallahu alaihi wa sallam. Kijk uit. En vermijd. Zeven zondes die jou te niet doen. Oftewel. Jouw verlies is zeker wanneer je een van deze verricht. Allereerste die hij had genoemd, al-ishraku billah. Al-ishraku billah. Dat je deelgenoot aan Allah toekent. allereerste die hij noemde, is, is deze. Ook zegt allah taala over de profeet Isa alayhi salam Die zijn volk uitnodigde en hij tegen hen vertelde en zei, innahu mayyushrik billah, fakad Allah alayhi jannah, <coughs> Degene die deelgenoten toekent aan Allah En hij sterft hierop <coughs> Allah heeft voor hem het paradijs verboden En voor hem is het 11 uur Ook zegt Allah Ta'ala In tekfuru fa inna ghaniyun ankum als jullie ongelovigen zijn, dus niet zijn boodschap en niet zijn religie volgen, Allah heeft jullie dan niet nodig. Hoewel Allah is behoefteloos. Hij heeft ons niet nodig, wij hebben hem nodig. Maar daarna zegt hij, وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ En hij is niet tevreden en hij is niet blij met zijn dienaren die ongeloof plegen. Dus datgene wat Allah verbiedt en datgene wat Allah afschuwt. Hoe moet de moslim daarin zijn geloof vinden? Dan moet hij hetzelfde hebben als wat Allah afschuwt, toch? Als Allah iets haat, dan betekent dat jij dat ook haat. Als hij iets afschuwt, dan is het ook bij jou dat je dat afschuwt. Het kan onmogelijk zijn dat jij. Iets lief hebt. Terwijl Allah dat niet heeft. Onmogelijk. Dus als we de verzen. En de overleveringen. Over Dan zullen we zien. Dat dit. De grootste. De slechtste daad. Die iemand kan verrichten. Voor iedereen heb je een hoop. Voor iedereen heb je een hoop. Maar wanneer hij sterft op shirk. ...of op duidelijke ongeloof... ...dan is... ...tussen hem en Allah... ...maar dan is er geen hoop meer. Want daarom kwam een man... naar ...de profeet sallallahu alayhi wa sallam, ...en hij zei tegen hem... ...ja, rasool Allah... ...mijn vader was gewend om goed te zijn tegen die en die en die. Maar hij was een polytheïst. Hij was een polytheïst." De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt tegen hem... ...waarlijk, er is geen grotere zonde... Dan een onrecht, dan een shirk. Dat vergeeft Allah niet. Ook zegt de Profeet sallallahu alayhi wa sallam: al Degene die Allah ontmoet, en hij heeft geen deelgenoot aan hem toegekend, oftewel niet voor zijn dood, Iets wat hem buiten de oevers van de islam, islam heeft gebracht, hij zal het paradijs binnentreden. Maar degene die hem ontmoet, terwijl hij op shirk is gestorven, of hij grote shirk heeft verricht, en hij is daar uiteindelijk op gestorven, zonder dat hij berouw heeft getoond, hij wil Billah zijn plek is de hel. Zijn plek is de hel. Ook werd de profeet, salallahu alayhi wasallam) gevraagd wat de grootste zonde is. Ey bin ya rasool Hij werd gevraagd. Kijk wat de, kijk wat de metgezellen vroegen aan de profeet. Nuttige vragen. Tegenovergestelde wat we net hadden genoemd. Nuttige vragen. Wat is de grote zonde o boodschapper van Allah? Hij zei en teja'ala lillahi niddan wa huwa Dat je aan Allah deelgenoten toekent terwijl je weet dat hij jou heeft geschapen. Degene die deelgenoten toekent aan Allah die heeft tenakkus met Allah. Die heeft hem min acht en zij hebben Allah niet gewaardeerd. Zoals Hij gewaardeerd moet zijn. En zij hebben Hem niet geloofd. Zoals Hij geloofd moet zijn. Dus degene die deelgenoten toekent, die heeft Allah min acht... Want hij is degene die ons heeft geschapen en de mensheid en de djinn om één doel te verwezenlijken: hem te aanbidden. Dus als jij het doel verloochent, het doel dat wij hem moeten aanbidden, en je aanbidt iemand naast hem, dat betekent dat je volledig hem hebt minacht. Zowel dat hij geen wijsheid heeft in zijn schepping, zowel dat hij tekortkomingen heeft. Want waarom ga je iets naast hem aanbidden... ...als het jou toch niet kan schaden... ...of als het jou niet kan helpen... ...of als het jou geen profijt kan doen? Wat is datgene wat de profeet... ...sallallahu alaihi wa sallam, ...het meeste vreesde voor zijn ummah... ...voor zijn gemeenschap? Wie weet het antwoord? Een van de dingen die de profeet... ...sallallahu alaihi wa sallam, hij was bang hiervoor. Hij was er bang voor. El Ria. De Sahaba. Zoals de hadith wordt overgeleverd. Als het goed is. Door Abu Sa'id al Khudri. Abu Sa'id, dat is een ander hadith. Radiyallahu anhu Die zat samen met de metgezellen. Te praten over Dajjal. Jullie weten wie de Dajjal is, toch? Wie is de Dajjal? Dajjal, de heb je ooit gehoord? De, de, de, met die één oog. Hij heeft één kromme. Ja, toch. A'war. Die andere is verpilverd. Of één oog die verpilverd is, die als een druivenoog heeft. Mooi is A'war. Hij heeft een scheve oog. Deze de Dajjal zal komen wanneer... Einde der tijden. En hij is een grote beproeving... ...en hij zal een grote beproeving zijn voor de mensen. Zoals de profeet wa sallam, zegt... ...waarlijk de grootste fitna... ...de grootste beproeving die de mensheid zal kennen is... ...dajjal. Goed. De metgezellen zaten over hem te praten. Hoe zal hij eruit zien? Wat zal hij doen? Ze zaten over hem te praten. Toen de profeet dit hoorde... ...kwam hij naar ze toe... ...hij zei... ...over wat zitten jullie te praten? Toen zeiden ze... ...over de dajjal... Dajjal. Toen zei de Profeet sallallahu alayhi wa sallam, alayhi wa salam alayhi wa salam alayhi het Dajjal. alayhi Zal ik jullie jullie over datgene waar ik meer voor jullie vrees dan de Dajjal? De salam De Sahaba is er nog iets wat zwaarder is in beproeving dan de toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, al shirkul asghar en een rewaaya of verlevering shirkul khafi. Kleine shirk of verborgen shirk. Verborgen shirk. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die maakt het af. Hij zegt, En yekooma ar je yusalli, salatahu, dat een van jullie opstaat en zijn gebed. Vroom maakt omdat hij gezien is door iemand die naar hem kijkt. Wat betekent dit? Dat hij een soort van deelgenoot heeft toegekend aan Allah, een soort van. Want dat gaan we uitleggen. Je hebt een Nidiya een Awam. Deelgenoten toekennen aan Allah wat volledig alleen voor hem is, zoals de sujud. Zoals bijvoorbeeld hem vragen, dat doe je alleen, vraag je aan hem. En dan hebben we het over vragen waar niemand jou kan helpen behalve hij. En je hebt bepaalde daden die eigenlijk voor hem zijn, maar het brengt jou niet uit de oevers van de islam. Zoals het zweren in iemand anders zijn naam dan van hem. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die was meer bang voor dit dan de dajjarh. Deze kleine shirk, die veelvuldig aanwezig is bij velen. Hij komt de moskee binnen, hij ziet dat hij wordt bekeken van links en rechts. Gaat hij zijn gebeden, Vroom maken, mooi maken, mooie houding, mooie... Is dit een goede zaak? Maar dit valt onder? Shirk! Dit valt onder shirk. Dus heel veel mensen zijn hierin gevallen terwijl het verborgen is. De profeet sallallahu die was bang voor zijn oma om in shirk al-Ghafi te vervallen terwijl Ibrahim alayhi salam ook bang was voor hem en zijn nakomelingen en zijn zoon. De shirk is niet iets dat je denkt, het is heel ver weg. Dat is het probleem bij vele mensen. Alweer over shirk. Wie zegt dat een shirk doen? Ben ik nou stom dat ik Boeddha ga aanbidden? Ben ik nou stom dat ik nu kruis ga pakken en ik ga dat kussen en ik ga om hulp vragen? Dat is de gedachte goed bij velen. Maar er zijn verschillende vormen van shirk. Dat is het probleem. De meeste mensen weten niet wat shirk is. Maar ze vervallen in dagelijks, dag in dag uit. Onder andere één voorbeeld wat we nu hadden gegeven. Of een voorbeeld wat veelvuldig aanwezig is. Ik zweer in, al, in al, iemand anders zijn naam. Ik zweer bij mijn moeder. Ik zweer bij mijn vader. Zeg ik zweer? Ik zweer bij mijn moeder. Gebe Gebeurt dit niet dagelijks? Dit is een kleine shirk. Enzovoorts. Dus de voorbeelden gaan we allemaal geven. Dat komt ook later in het boek. Maar wat ik wil zeggen. Is dat jij op de hoogte moet zijn. Van al haar vormen en gevaar. Want als Ibrahim Ibrahim salam. Wie, wie was Ibrahim? Was Ibrahim niet degene die de stambeelden en afgodsbeelden had kapot gemaakt met zijn eigen hand? Jullie kennen het verhaal van Ibrahim. Hij met zijn vader. Hoe ging dat verhaal? Hij en zijn vader. Wat was Ibrahim? Wat deed hij? Nou, als hij alleen die beelden maakte zonder dat hij ze ging aanbidden, maar nee, hij ging ze maken en hij ging ze aanbidden. En hij was degene die zijn volk uitnodigde om die afgodsbeelden te aanbidden. Dat was de vader van Ibrahim. Uiteindelijk, wat deed Ibrahim? Jullie kennen het verhaal van Ibrahim toch? Hij ging een plek binnen waar al die afgodsbeelden aanwezig waren. Wat deed hij? Hij was jong. Hij was heel jong. En hij sloeg ze kapot behalve de grootste liet hij slaan. Je hebt kleine, grotere, alle grootte. Hij ging ze allemaal kapot slaan behalve de grootste onder die afgodsbeelden. Toen de mensen kwamen en ze zagen dat ze allemaal kapot gemaakt zijn, vroeg ze zich af wie heeft ze kapot gemaakt <tieden> heeft. yuqalu Ibrahim. Ze zeiden, voorwaar, wij hoorden een jonge man. Over hem werd gesproken, Ibrahim, dat hij dat heeft gedaan. Ze zeiden, roept hem, zodat wij hem in het bijzijn van alle mensen, van, van onze aanbidders en de aanbidders van deze afgodsbeelden zullen beschermen. En zullen laten zien dat niemand dit kan doen. Oftewel, shirk moet zegen Shirk moet zegen Toen vroeg ze Ibrahim a.s.w., heb jij dit gedaan? Kaala, bel faalahu kabirum hada, in kanu yantikuhum. Ibrahim a.s.w. was slim. Hij was jong subhanallah, maar hij wist dat deze shirk de grootste daad is, die alleen ellende is en die meest gehate daad is bij Allah. En hij zei tegen hem nee, ik heb dit niet gedaan de grootste onder hen heeft het gedaan de ene die over is gebleven heeft het gedaan wat deden hen? Ze keerden terug naar hunzelf. oftewel ze gingen overpijzen van wat aanbidden wij eigenlijk? want deze afgodsbeeld die kan niet praten, die kan niet lopen die kan niet slaan hoe kan het zo so zijn dat hij al deze anderen heeft vernietigd? Daarom zei Ibrahim tegen hen... Ouffin lakum wa lima ta'buduna min doonillah. Afa la wij voor jullie en datgene wat jullie aanbidden. Naast Allah. Begrijpen jullie dat niet? Dus wat deed Ibrahim alayhisselam? Hij sloeg ze zelf kapot. En alsnog zegt Allah ta'ala... Dat hij bij hem heeft gesmeekt. En na akbar. Duidelijke overpijnzing voor degene die wil overpijnzen. Dat degene die zegt. Hoe kom je erbij dat wij in shirk vervallen. Dat die achterloos is. Dat hij zelf achterloos is. Dat degene die zegt dat het onmogelijk is voor hem om in shirk te vervallen. En dat hij ver weg is van shirk. Is zelf achterloos. Ibrahim alayhi salam die vraagt bij Allah en hij zegt bescherm mij en mijn zoon om niet te vervallen in het aanbidden van afgodsbeelden Ibrahim de profeet sallallahu alayhi wasallam zegt duidelijk in een andere hadith Allahumma inni a'udhu bika en ushrika en ushrika bika wa ana a'lam wa a'udhu bika De profeet, sallallahu alaihi zegt in het dua, O oh Allah, ik vraag, ik zoek toevlucht bij u, om niet iets aan uw deelgenoten te kennen. De profeet, de profeet. Ja, niet vreemd is het, dat de mensen subhanallah jou niet kunnen begrijpen wanneer je praat over shirk en de gevaren van shirk dat hun dromen ergens in een andere wereld zijn dat ze gapen dat ze volledig niet geconcentreerd zijn alsof het niks is maar ja inshallah komt het dus de profeet Sallallahu, is degene die zijn toevlucht zocht bij Allah tegen shirk hoe zit het met jou dan? ben jij beter dan de profeet? Ben jij beter dan profeet Ibrahim die al deze afgodsbeelden kapot sloeg. En uiteindelijk alsnog toevlucht zocht bij Allah tegen deze daad. Daarom heet het el gauw voor een shirk. Dat je vrees hebt om niet te vervallen in shirk. En degene die deze vrees kent. Vrees kent. Door middel van het lezen en bestuderen en van haar gevaren. En categorieën die zal inshallah gered worden een dichter zei ik heb de slechte zaken geleerd niet omdat ik ervan hield maar om er niet in te vervallen want degene die niet het slechte van het goede onderscheidt, die valt erin wanneer jij niet weet dat dit shirk is, dan kan je erin vervallen heel makkelijk ook nog ik vraag jou om mij te redden en te verlossen van alle zaken waarmee ik zit. Iets wat normaal gewoon kan optreden. Bij de mensen. Is dit niet een vorm van chirp? Je vraagt bemiddeling, Je vraagt je, toevluchtsoord is die persoon. Terwijl we dit vaak horen. Of mensen die staan op. Hij zegt, ja Rasulallah. Huh? Kom niet vaak voor. Hij zoekt zijn toevlucht bij de profeet. Terwijl de profeet overleden is. Of hij bevindt zich in een gevaar. Hij zegt, Het huh? Circuleert heel vaak. me, o oh, mijn moeder. Waarom zegt hij mijn moeder? Waarom zegt hij niet, ja Allah. Omdat hij oude billah denkt dat zijn moeder hem kan helpen. Dit gebeurt. Maar dit is een vorm van shirk. Of je het leuk vindt of niet. Dit is een vorm van shirk. Dus daarom moeten wij. Allereerste waarmee de moslim begint. Ongeloof. En afgodenerij In zijn totale. Kennis beheersen. Niet alleen kennen. Maar beheersen. En wij gaan inshallah. Meerdere. Voorbeelden opnoemen van. Wat allemaal shirk is. Hoe ontstond en wanneer ontstond shirk? Wanneer ontstond dat? Wie weet het? In welke tijdperk begon opeens shirk zich te vormen? Was er altijd een periode dat Allah werd aanbeden, Of keerde een tijd terug dat de mensen deelgenoten aan Allah gingen toekennen? Want wat hadden wij gezegd? Dat de profeten zijn gezonden met één boodschap. Het aanbidden van Allah. En het vermijden van het deelgenoten toekennen van hem. Maar wanneer dit niet nodig was. Dan werd er ook geen profeten gestuurd. Met andere woorden. De shirk begon zich te verspreiden. Na tien eeuwen tussen Adam en en wie? Noah. Want Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu maar zegt, dus iemand die kan jou vragen: Wanneer ontstond Shirk? We weten, Adam is geschapen, dat was de eerste profeet. Vervolgens de profeten die na hem kwam, volgens degene die na hem kwam, eerste eeuw, tweede, derde, alleen Allah werd aanbidden. Geen enkele vorm van polytheïsme was toen aanwezig. Behalve na tien eeuwen tussen Adam en Noor. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, zegt: Kana Adam en Noor Dus tussen Noor, of tussen Adam en Noor, was er een periode van tien eeuwen. Iedereen bevond zich op de islam. Iedereen bevond zich op de islam. Dit is heel belangrijk wanneer je praat en wanneer hij discussieert... debatteert met mensen... die willen weten over hoe... de profeten, wanneer ze werden gestuurd... en waarom ze werden gestuurd. Dat je zegt... tien eeuwen... was er volledig de islam. Terwijl de overgave van Allah... volledige pure monotheïsme was heersend. Hoe ontstond shirk in de tijd van Noach? Toen werd Noor salaam gezonden... Hoe lang verbleef hij bij zijn volk? Noor alayhis salaam. Die verbleef een lange tijd bij zijn volk. Waarom werd hij gestuurd? Waarom werd Noor gestuurd? Omdat? Wat voor soort shirk? Afbeeldingen. Afbeeldingen. De vrome mensen in de tijd van Noor. Toen zij overleden kwam de shaitaan naar hen toe. Naar degene die... ...deze mensen, vrome, lief hadden. Kijk hoe de shetan zijn spel heeft gespeeld. Hij kwam naar hen toe... ...en hij zei tegen hen... ...kijk hoe vroom deze mensen waren... ...is er niet een moment dat jullie bijeen kunnen komen... ...omdat jullie over hun geslacht gaan praten? Hij kwam in een gedaante van een persoon. Dus toen zeiden de mensen, dat ze een heel goed idee. We gaan zitten... We gaan over hem praten. We gaan onze gedachten weer opfrissen. Net als wat nu, bijvoorbeeld. Er zijn een paar mensen overleden die zich op het goede bevonden. Die waren geleerden of die waren vrome mensen. Vroom in aanzien van de mensen. We komen bij elkaar en we gaan ze noemen Kedi. Ja, ja. Kedi, ja, ja. Je, je gaat emotioneel worden. Dus dat was zijn eerste stap, om hun slechts bijeen te brengen, alleen zodat zij die vrome mensen zouden noemen bij naam en hun loven. Toen deed hij een stapje, een stapje bovenop. Hij zei, is het niet goed dat jullie bijvoorbeeld een bepaalde afbeelding creëren, maken, zodat wanneer jullie naar hun kijken, dat jullie weten dat die mensen hebben geleefd. Je voelt, een, je bent dichterbij. Goed idee. Totdat uiteindelijk hij tegen hen zei van is het niet goed dat jullie Allah aanbidden terwijl jullie kijken naar hun afbeeldingen. Zeg maar, je aanbidt Allah maar je hebt ook bepaalde contact met die overledenen. Zogenaamd overledenen, die afbeelding jou motiveert om Allah te aanbidden. Vervolgens zei hij tegen hen zij waren vroom wanneer hij hun vraagt om om du'a, om smeekbeden, kunnen zij deze voor jullie verhoren. En kunnen zij, omdat ze zo goed waren en vrouw, kan deze du'a gelijk worden overhoord bij Allah. En dat is wat zij deden. Vervolgens gingen zij verschillende vormen van aanbidding aan hun associëren en deelgenoten toekennen aan, aan hen. Zo ging het. Toen werd Noach alayhisselam gestuurd. Hier zien we het gevaar van het taswier. het maken van afbeeldingen. Heel veel mensen, we zien ze nog steeds, ze hebben foto's thuis en de vraag is: waarom heb je foto's? Hij zegt: lidikra. Lidikra betekent jij niet yani, dat je bepaalde herinneringen aan over hebt. Dan heb je foto's van een opa, foto's van een overopa. en dan zeg je: hoe was die opa? Pak die die foto, zegt hij. Hij was echt een vrome man. Hij was een vrome man, zet hij bij zijn borst of gaat hij het kussen. Dat is een soort wasila. dat is een soort middel dat de oude Billah misschien naar, nu vind je het grappig, nu denk je deze man is achterloos. Maar de was ook niet achterloos toen hij naar hen kwam. Je ziet het hoe weinig mensen geïnformeerd zijn over de islam. Weinig mensen zijn geïnformeerd over het islam. Misschien na twee, dertig generaties zullen er mensen zijn die echt denken... dat er bepaalde zegeningen zijn of bepaalde aanbiddingen aan deze mensen gegeven moeten worden. Het zal niet vreemd zijn. Na twee, drie generaties, dat ze vervallen in hetzelfde als het volk van Noor. Het is dus heel gevaarlijk deze afbeeldingen wanneer je bij mensen zit. Vooral die oudere mensen die zeg maar... ...boven de tachtig zijn, ze hebben oude foto's. Ze hebben heel veel hechtenis met hun. Ze beginnen emotioneel te worden, ze beginnen te huilen. Ze beginnen hun yani, uh, hun moeite die ze hebben met verwerken, omdat die persoon er niet is, door echt zogenaamd contacten, hebben met die doden. Oude dus heel gevaarlijk. Zo begon het. Vandaar dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, verschillende ahadith heeft gewaarschuwd voor het, af, voor het maken van afbeeldingen. Nu klinkt het ver weg. Maar later wie kan jij garanderen dat het niet hetzelfde wordt gedaan als met hun? Kan niemand dat garanderen? Niemand kan dit garanderen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam waarschuwt ons. Hij zegt inna ashadda al nasi'a'dab al yawm al qiyamit al musawwiron. De meeste strenge bestraffing die mensen zullen hebben... is degene die afbeeldingen maken. Je moet heel erg... op je hoede zijn met foto's. Het is nu een hele makkelijke issue. Maak een foto, je overdrijft. Dit is niet van onze tijd. Iedereen maakt een foto. Ben je achterloos dat mensen jou gaan aanbidden? Shiatan <laughs> deed precies hetzelfde. Ben je achterloos? Want die mensen zeiden tegen hen... Hoe zullen wij afbeeldingen maken terwijl we dan in ongeloof of hun deelgenoten aan Allah kunnen toekennen? Hij zei nee, nee, nee, nee, nee. Je gaat niet aan hun vragen, maar je gaat hun slechts als vossielen, slechts als middel gebruiken om tot Allah dichterbij te komen. Precies wat hij heeft gedaan, doen de mensen nu, ze naboten het. In ieder geval, je moet op je hoede zijn. Met foto's. Je moet niet makkelijk denken dat het maken van afbeeldingen of van foto's een zaak is dat eh, onbelangrijk is. Dus zo gingen zij deze vrome mensen aanbidden zoals... Dat waren allemaal namen van bepaalde vrome mensen die waren overleden, die zij gingen aanbidden. Vrome mensen, die waren er niet meer. En zij zullen op de dag des oordeels getuigen tegen degene die hun hebben aanbidden. Want degene die aanbeden wordt, en ze zijn vroom, de last ligt niet bij hun, maar de last ligt bij degene die hun aanbidt. Want zij willen dit niet. Isa wordt ook aanbeden. Maar wil Isa dat hij wordt aanbeden? Nee. En hij zal ook op de dag des oordes getuigen. Dus dat is in principe hoe uh, de shirk zich voordeed. En hoe zij deze liefde hadden gekregen met deze afgodsbeelden. Waardoor zij daarin vervielen. Inshallah, in, shallah, in de volgende week gaan we hebben over. welke groepen zijn vervolgens na Noor alayhi salam gekomen? En welke zaken aanbeden zijn naast Allah? Dit waren de afgodsbeelden. Maar vervolgens kwamen er groepen. De belangrijkste groepen. Waar de. Volgers en de nakomelingen van die mensen allemaal te categori categoriseren zijn in die groepen. Sommigen aanbidden de zon, sommigen aanbidden de maan, sommigen aanbidden de sterren, sommigen aanbidden koeien, sommigen aanbidden Boeddha, sommigen aanbidden enzovoort, enzovoort. Die zijn allemaal te categoriseren naar deze vier of vijf. En toen werd de Profeet wa sallam, gestuurd. Dus dat is inshallah wat we volgende keer. Gaan behandelen als er vragen zijn omtrent datgene wat behandeld is, dan kunnen die inshallah opgeven. worden. heeft soms ook wat daarin? Ja, dat is zelf wat we gaan uitleggen in de komende lessen omdat eerst uh, deze introductie, inleiding tot van uh, het begrijpen van hoe shirk is ontstaan, heel nuttig is. Uh, dan heb je veel, beeld, veel beter beeld. Uh, want ook met de komst van de profeet, sallallahu alayhi wa dan kun je beter inzien waarom er zoveel wordt gepredikt over uh, het shirk zelf en over het tawhid zelf. Dus deze introductie was en is heel belangrijk. Ten tweede over Shirk al-Asgar en Shirk al-Akbar uh, is er een verschil in, nah, die gaan we ook uitleggen. In de kort, Shirk al-Asgar is al datgene wat niet-Shirk-Akbar is. Shirk-Asgar, kleine shirk, is al datgene wat niet-Shirk-Akbar is. Welke gevolgen heeft Shirk-Asgar? Welke gevolgen heeft Shirk-Akbar? Grote shirk is dat letterlijk iemand bijvoorbeeld sojoed gaat doen voor een idool of voor een zogenaamd heilige. Dat is gewoon een voorbeeld van een duidelijke shirk. Iemand die zo'n daad begaat en hij sterft daarmee en daarop... ...hij is voor altijd eeuwig levend in het uur. Degene die een kleine shirk begaat, die is ook op een gevaar... ...en die bevindt zich op een gevaar, maar die doet hem niet treden uit de oevers van de islam. Dus dat is datgene als je uh, een verschil... ...kunt opnoemen tussen groot en kleine... ...is dat die ene helemaal uit de oevers van de islam brengt... ...en die andere uh, niet. Maar inshallah gaan we ook uitgebreid meer daarop in, in de volgende lessen. Wat betekent politisme en politisme? Politisme is dus dat jij... ...tadja'a lillahi niet. Dus dat je deelgenoot aan Allah toekent deze nidia zijn, Deze Niddiya deelgenoot toekent aan Allah volledig, zoals duidelijke aanbidding die alleen voor hem is, die je uh, associeert met iemand anders. En de andere Niddiya die is niet uh, volledig of groot, maar die is dat je aan de schepping iets geeft wat verplicht is voor Allah. Met andere woorden, taalluq, je hebt bepaalde uh, uh, yani, mate van verbondenheid met die persoon. Als je zegt bijvoorbeeld, ik zweer in de, moeder, in de naam van mijn moeder. Dan heb je bepaalde verbondenheid omdat je hem ook op een hoog niveau hebt staan, bijna als Allah. Maar dat betekent niet dat je hem uit de oevers van de islam brengt. Dus wat belangrijk is, dat we gaan inshallah volgende keer vertellen, wat voor ideeën heb je. Hebt, ja. Grote dat valt eigenlijk precies onder jouw vraag, grote shirk of kleine shirk. Dat heet dus polytheïsme. Alle vormen van polytheïsme zijn haram. Maar de ene is erger dan de ander. De ene brengt je uit de oevers van de islam als je daarop sterft en de andere niet. Maar een grote zonde binnen de islam is minder zwaar dan een kleine shirk. Iemand doden. Het is grote zonde binnen de islam. Hele grote zonde. En ook de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt. In awwala maa yuhasabu al al In riwaya het dima. Het allereerste waar de dienaar op wordt afgerekend op het dag des oordeels is het bloed. Bloed. Maar alsnog. Kleine shirk is erger dan iemand vermoorden. Kleine shirk is erger dan iemand vermoorden. Dus het is niet iets kleins. We moeten het onderscheiden. Kijk, de geleerden hebben het moeten onderscheiden... zodat ze de hukum, de regelgeving kunnen toepassen op degene die het doet... en degene die het niet doet. Klein en grote cirkel. Maar het betekent niet... het is klein in jouw ogen... dus geen probleem. Nee, het is een hele grote probleem... maar niet... erger dan erger. Dat, dat is wel duidelijk. En wat betreft monetisme... is dat jij... in al jouw daden... in jouw aanbidding... in jouw neder... jouw belofte in jouw dua, wanneer je vraagt, wanneer je smeekt, wanneer je toevlucht zoekt, wanneer je hulp zoekt, wanneer je slacht, wanneer je offert, dat je dat allemaal doet, omwille van Allah. Als ik tegen jullie zeg, niemand staat op, behalve hij. Dan is er één die opstaat, toch? Eén is die opstaat, en die andere die blijven zitten. Dat betekent ook, voor niemand komt de aanbieding. Niemand heeft het recht om de aanbieding te verkrijgen, behalve Allah. Zo moet je het zien als voorbeeld. Dat is monetheïsme. En het andere is polytheïsme, Israak. Dat je vermenig vereenzelfigt. Een broeder heeft een vraag. Twee vragen eigenlijk. Kan je uitleggen wat deelgenoten betekent? En zijn tweede vraag is... Deelgenoot betekent? Ja, dat hebben we net uitgelegd. Nou, dat hebben we net uitgedacht. Uh, de tweede vraag van hem was, als ik iemand prijs, een voetballer bijvoorbeeld, en uh, hij, hij prijst hem, is dat ook syr? Prijzen en mahabbe, je hebt ook mahabbe. Mahabbe in de vorm van dat het shir kan zijn. Mahabbe, Allah Ta'ala zegt, dat is eigenlijk wat we ook later gaan krijgen in het boek zelf, is over mahabbe. Mahabbe is een vorm van uh, ibadah. En deze mahabbah. ...kan kleine shirk zijn en kan ook grote shirk zijn. Allah Ta'ala zegt... ...en er zijn onder de mensen die partners nemen... ...en zoveel van hun houden als ze van Allah houden. Ze hebben dezelfde liefde als ze voor Allah hebben. Maar Allah Ta'ala zegt... ...maar de gelovigen, hun liefde voor Allah is groter. Waarom? Omdat de liefde waarheid is. Die liefde die zij hebben voor de afgehouden is slechts wanneer ze wat krijgen, wanneer ze wat hebben, wanneer ze het goede hebben, dan aanbidden ze hen. Wanneer dat stopt, dan keren ze terug naar Allah. Allah Ta'ala zegt... Wanneer ze hun bevinden op een uh, verlaten eiland of op zee en zij dan Allah vragen volledig in zuiverheid, wel? waarom vragen ze dan niet aan hun deelgenoten ze, ze houden toch heel veel van hen. nee uh, dus deze mahabbe gaan we inshallah uitleggen je hebt drie vormen of vier vormen van mahabbe dat komt nog inshallah, vier vormen van mahabbe liefde, wanneer valt het onder grote shirk, wanneer valt het onder kleine shirk uh, wanneer valt het onder haram enzovoort komen we nog, liefde heet het komt later in het boek wallah wa sallallahu alayhi